nu de legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk is. Hij benadrukte dat de coalitie zich hard moet maken voor een politiek systeem... waarin de rechten van vrouwen en minderheden worden gerespecteerd. Sitarspeler speler Ravi Shankar is overleden. Hij wordt gezien als de man die de Indiase muziek in het Westen populair heeft gemaakt... en werd vooral bekend door zijn samenwerking met Beatles-lid George Harrison. Shankar schreef veel muziek en gaf concerten op onder meer Monterey Pop in 1967... en Woodstock in 1969... Shankar is de vader van de zangeres Nora Jones... en van Anoushka Shankar, die ook sitar speelt. Ravi Shankar was 92. Het weer vrij veel bewolking, soms wat regen of sneeuw... maar tussendoor ook af en toe zon. Temperaturen rond het vriespunt in het zuidoosten tot 4 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het westen, is het plaatselijk glad. En de A4 Amsterdam richting Den Haag is knoop, of pist bij knooppunt De Nieuwe Meer dicht. En dat heeft te maken met een ongeluk. Als het goed is, is de weg na 6 weer vrij. Geflitst word je vandaag op de A9 tussen Velzen en Alkmaar... en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 12 december 2012, oftewel 12-12-12. Voor veel mensen een bijzondere dag, buiten is het bijzonder slecht weer. Daar hoort u meer over vanochtend. En ziekenhuizen zullen met de behandeling van kanker moeten stoppen... als ze niet heel snel aan de kwaliteitsnormen gaan voldoen. We praten daarover met Koos van der Hoeven van de Stichting Oncologische Samenwerking. Het kabinet vindt dat de AIVD het wel met minder geld kan doen. En dat stuit op heel veel weerstand in Den Haag. We praten over de AIVD met kenner van de geheime dienst, Roger Vleugels. Directeur van de Autoriteit Financiële Markten waarschuwt accountants... voortaan beter op te letten bij semi-overheidsinstellingen. En u hoort meer over de lancering van een lange afstandsraket door Noord-Korea. U hoort in ieder geval de reacties van China, de PAN en de Verenigde Staten. Moslim-extremisten hebben de burgeroorlog in Syrië ontdekt... en steunen volop de oppositie. Daar praten we straks over met Arabist Leo Quarten. Sander van Hoorn vertelt over de politieke strijd in Egypte... en de demonstraties die steeds massaler worden. hoort ook meer over de gezondheidstoestand van Nelson Mandela. Over het aangekondigde einde van de fokkerij in ons land... En over de première van The Habit. En natuurlijk over 12-12 want heel veel mensen blijken te gaan trouwen vandaag. Hoort u dus heel veel meer over in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Noord-Korea heeft vannacht een lange afstandsraket gelanceerd. Het regime in het communistische land zegt dat het met succes een satelliet in een baan om de aarde heeft gebracht. Of dat zo is, is nog maar de vraag. Maar volgens deze Britse journalist in Seoul... ging de lancering beduidend beter dan een eerdere poging in april. All the indications are that this is a very different event... from what happened on April the 13th this year... when the first attempt to launch the unha 3 rocket... with the Brightstar satellite uh, on top of it... that, that uh, failed after just 90 seconds or so in flight... and fell in some 20 pieces into the sea. Ja, die kwam dus in zee terecht. Maar nu hebben zowel Japan als Zuid-Korea veiligheidsfunctionarissen opgeroepen om in spoedvergadering bijeen te komen. De president of South korea Lee bak in Japan. Veel landen hebben de afgelopen dagen druk uitgeoefend op Noord-Korea om de lancering af te blazen. Want die wordt beschouwd als een overtreding van de VN-regels voor Noord-Koreaanse nucleaire activiteiten. De Verenigde Staten hebben de coalitie van Syrische oppositiegroepen erkend. In een interview met ABC News zei president Obama dat de Syrische Nationale Coalitie nu de legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk is. That we consider them the legitimate representative of the Syrian people uh, in opposition to the Assad regime and uh, so we will provide them recognition and obviously with that recognition comes responsibilities. Ja, en met die verantwoordelijkheid bedoelt Obama dat de oppositie zich ook hard moet maken voor vrouwenrechten. Volgens Obama voldoet de oppositie nu aan alle voorwaarden om het volk te vertegenwoordigen. De, is now enough, is and of the de Europese Unie erkende de Syrische oppositie afgelopen maandag met ongeveer dezelfde bewoording. Tientallen ziekenhuizen moeten volgend jaar stoppen met het behandelen van kanker. Omdat ze niet voldoen aan de normen. Volgens specialisten verschilt de kwaliteit van de behandeling sterk per ziekenhuis. Hoogleraar Emiel Rutgers vindt dat de minister een belangrijke rol heeft... in het concentreren van die zorg. Dat zei hij in Nieuwsuur. Ik vind het een overheidstaak. Ik vind dat de, de zorg voor kankerpatiënten niet aan het veld... en aan de, de privéondernemingen moet worden overgelaten. Echt niet. Het is een voorziening voor ons allemaal... En daar moeten we ons veilig bij voelen. Rutgers maakt zich zorgen over de behandelopties die patiënten hebben. Zo wordt in het ene ziekenhuis voorgesteld een borst te amputeren... terwijl een ander ziekenhuis een borstbesparende operatie voorstelt. Ook KWF Kankerbestrijding kent die geluiden. Het is zo dat we van geen enkel ziekenhuis precies weten hoe het presteert. Want die gegevens die zijn er niet in Nederland. Uh, wat we wel weten is dat ziekenhuizen die veel borstkankerpatiënten uh, behandelen... betere resultaten halen dan ziekenhuizen die dat minder doen. Er komt een verbod op netse fokkerij in 2024. Een meerderheid in de Eerste Kamer staat achter het wetsvoorstel van de SP en de PVV. Hans van Gerven van de SP legt uit waarom het fokken van Nertse verboden wordt. Je doodt een dier voor de pels terwijl er goede alternatieven zijn. Er zijn vele alternatieven voor bond als het om dragen gaat. En het tweede, kan je een net op een fatsoenlijke manier houden. En ja, onderzoeken laten toch zien dat er veel welzijnsproblemen zijn... bij het houden van een, uh, een net. CDA-Kamerlid daar denkt daar heel anders over. Volgens hem verplaatst het fokken van nerdsen zich dan juist naar plekken... waar de omstandigheden slechter zijn dan hier. De voorstanders willen alleen maar de productie in Nederland verbieden... maar je mag die producten wel blijven dragen. Dat vinden we ook niet zinvol... En voor de dieren is nog een belangrijk punt als die boeren verhuizen naar het buitenland. Dan is de kans vrij groot dat de dierenwelzijn ook nog achteruit gaat. Dus. Of netse fokkers een schadevergoeding krijgen als ze hun bedrijf gedwongen moeten sluiten. Dat moet de rechter tegen die tijd beslissen. Het kabinet gaat flink bezuinigen op de AIVD. De Nederlandse geheime dienst moet bij elkaar een derde van het budget inleveren. 70 van de 200 miljoen euro is dat. Er wordt te veel geld weggehaald, zegt Jibbe Joustra... voormalig coördinator terrorismebestrijding. Je komt hier op het forsnijden in, in taken. En taken die nou een keer zo in elkaar zitten... als je ze vermindert, dan kost het heel veel moeite om ze weer op te bouwen. Oud, ook uh, oud-VVD-minister Remkes denkt dat de dienst te veel wordt uitgekleed nu. Hij is verhaal gaan halen bij zijn VVD-kennissen in de politiek. Maar daar schoot hij weinig mee op. Ik heb zo hier en daar meegedeeld dat mij dit allemaal zeer onverstandig leek. En wat kreeg u terug te horen? Een glazige oog. Nou. Het kabinet wilde veel geld bezuinigen door de buitenlandtak van de AIVD te schrappen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft dat inmiddels teruggedraaid... maar het bezuinigingsbedrag blijft wel staan. Hoe dat dan wordt ingevuld is nog niet bekend. De Malinese interim-president Traore heeft een opvolger benoemd voor premier Diarra... die gisteren onder druk van het leger aftrad. De nieuwe premier is Django Shisoko... die onder meer ombudsman in het West-Afrikaanse land was... De ingreep van de militairen is wereldwijd veroordeeld. De Verenigde Staten vinden dat er snel vrije verkiezingen moeten komen. By April 23rd or as soon as it's Volgens Verenigde Staten is een door het volk gedragen regering... de enige mogelijkheid om rust terug in de regio te laten keren. Een popularly elected... Government of Mali is critical to restoring that country's ability to control and defend its uh, its territories. Mali's vroegere kolonisator Frankrijk wil dat er zo snel mogelijk een Afrikaanse troepenmacht in Mali komt om de onrust de kop in te drukken. Het geweld tegen vrouwen is nog steeds een groot probleem in Afghanistan, dat zegt een woordvoerder van de VN. Vrouwen moeten veel vaker melding van geweld maken, anders kan het probleem niet worden aangepakt. We we vragen de Afghaanse autoriteiten om natuurlijk veel meer stappen te zetten om het melden van incidenten van geweld tegen vrouwen te vergemakkelijken en om onderzoeken te openen en om vervolging Al drie jaar heeft Afghanistan een wet die geweld tegen vrouwen moet uitbannen. En misdrijven tegen vrouwen zijn wel afgenomen, maar vaak wordt niet eens aangifte gedaan. In het Limburgse dorpje Herten zijn gisteravond... de bewoners van zo'n 20 huizen uit hun huizen gehaald... en een paar uur eh, ver, elders ondergebracht vanwege een verdacht pakketje, vertelt de politie. Nou, die bewoners die, die hadden dat pakket ontvangen via de post. En ze hebben dat vanavond opengemaakt. En toen bleek dus dat er in dat pakket een, ja, iets zat wat sterk op explosieven leek. De explosieve opruimingsdienst werd er meteen bijgehaald om dat pakje te bekijken. Die hebben het uh, pakket onderzocht... En uh, ja, dat bleek uh, aan het einde van de avond... dat er uh, geen sprake was van een explosief. Ja, daarna was ook uh, de straat weer veilig... en konden de bewoners die op het voorzorg geëvacueerd waren... weer allemaal terug naar huis. Ja, volgens omwonenden waren de bewoners van de villa... waar het pakketje is bezorgd, al eerder doelwit van bedreigingen. In een winkelcentrum in de Amerikaanse stad Portland... heeft een gemaskerde man een bloedbad aangericht. Een man schoot midden in het winkelcentrum om zich heen. Drie mensen kwamen om het leven. I was talking to my employee all of a sudden we heard a big bang. We covered our ears and we got down and then all of a sudden like a matter of five seconds later we heard rapid fire bang bang bang bang bang and I just took off running. I mean I don't know where my employee is. I heard she's still inside the mall. Een andere man die nog in het gebouw zat, vertelt via dat telefoon dat hij zag hoe mensen werden neergeschoten. Two. You saw two people shot? Mm -hmm. How serious. We had to bring sheets out of our back room for them. So like de no. politie ontfermde zich over de gewonden nadat de schutter ook gedood was. De dader zou zelfmoord hebben gepleegd. Over zijn motieven is nog niets bekend. De muziek van Ravi Shankar, legendarische Indiaanse sitar is gisteren in de Verenigde Staten overleden. Hij overleed in een ziekenhuis in San Diego... waar hij uh, was opgenomen vanwege ademhalingsmoeilijkheden. Shankar is 92 jaar geworden. Shankar was in India al een bekend sitar maar werd in het Westen in de jaren 60 beroemd... na zijn samenwerking met de Beatle George Harrison... en zijn medewerking aan het Benefietconcert voor Bangladesh in 1971. Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines... heeft een belang van 49% in de Britse concurrent Virgin Atlantic genomen. Amerikaanse vliegtuigen moeten daardoor vaker kunnen vliegen op Groot-Brittannië... zegt deze analist. Deze deal is all about access to London's Heathrow Airport. Uh, Delta right now has three flights daily from New York City to London. Virgin Atlantic has six flights together. They'll be able to operate a bit more of a almost hourly shuttle service. Kijken we naar de cijfers. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn gisteren met winst gesloten. Sterke technologiefondsen en hoop op een oplossing van het Amerikaanse begrotingsprobleem. Dat er nog altijd is, stuwen de koersen. Dow Jones sloot 0,6 hoger. technologieindex Nasdaq kreeg er zelfs 1,2 procent bij. In Japan wordt alweer uh, volop gehandeld. De Nikkei staat nu op... Bijna 1% winst. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Bijna kwart over zes. We gaan naar Mark Robin Visser. Die is in buitenpost in Friesland. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe had... klinkt het in buitenpost. Ja, ik had wat sneeuw bij je vanochtend Ben je veilig aangekomen. Hallo. Nou, maar ook maar net, hoor. Het is echt spiegeltje, spiegeltje glad. In ieder geval in dit deel van uh, Friesland. Dus kijk een vredesnaam uit. Dat doe ik ook. Ik doe kleine pasjes vandaag. Heel goed. Zeg, je wat de, de hele week al met cijfers bezig. Waar gaat het vandaag ja, over? Ja, ik ga even een klein testje met je doen. Uh, als ik zeg 747, waar denk je dan als eerste aan? Een Boeing. Oh, bijna uit. Heel goed. Maar als je er nog eens even doordenkt, Marcel... 747, daar hadden wij vroeger met Radio 1 ook wat mee. Oh ja, de middengolffrequentie. Ja. ja, maar nou heb ik dus net ontdekt... Dat ze hier in Friesland nog steeds denken dat radio 1 op de 747 is. Want ik ben op de weg hier naartoe al zes borden gepasseerd waar dat op staat. En dat is al meer dan tien. Nou, Marcel, wat zou het zijn? Vijftien ja, jaar ja, ik niet weet zo? Het niet. Nee. Nou, zo dat volgens mij niet. Nou is. Het de heeft de lang bestaan hoor, maar het is niet meer in ieder geval. Ik denk dat het zeker twaalf jaar geleden is dat ja. dat nog zo was. Dus als er iemand doen. luistert die over die borden gaat... doe daar nou eens een keer wat aan, want ik erger me daar dood aan. En ik kan toch niet overal constant maar opletten? <lacht> ik wint me alweer helemaal op, om kwart over zes, morgen. Nou. Nee, eh, twaalf jaar dus, zei ik. Hè. Het gaat natuurlijk over twaalf, twaalf, twaalf vandaag. En dan gaan mensen opeens allemaal dingen doen. Want straks vergaat de wereld, dat is, geloof ik, op de 21ste. Hè? Dus ja, ja, als dat je nog wat nog wil, zo lang. Dan, uh, ja. nou, maar, dan, dan moet je nu wel. En... Um, uh, onder andere wordt er natuurlijk veel getrouwd vandaag. We hadden er eerder wat over gehoord. Um, ah, daar is die al. Of in mijn geval Yves, maar zij kan ook. Oh, wat is hier mooi. Kom maar. Blijven we voor altijd bij elkaar. Ja, ik vind het toch wel heel mooi. Ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd dat ik zelf ook wel eens aan de beurt ben. Trouwens. Maar, <lacht> je hebt je schoonvader nog niet uh, meegenomen? Vertel eens, vertel eens, vertel eens. <lacht> ja, nee, er zijn wel ontwikkelingen. Maar ik, daar ga ik wil ik niet te diep op ingaan. Nee, dan de... bellen we naar de uitzending. Uh, zit iemand nu gewoon rechtop in zijn bed? Die denkt: Oh god. Verkaal. Nee, nu al! <lacht> nee hoor. Het <lacht> <lacht> zal toch niet waar zijn? Um, nee, goed, we gaan in het hele land gaan allemaal mensen trouwen hè, die al twaalf jaar. Uh, hoe het, die van die twaalf houden. En, maar wij hebben dan toch wel weer, nog weer een schepje erbovenop kunnen doen. Want het is niet alleen twaalf, twaalf, twaalf. Vandaag maar uh, Monique en Peter uit Buitenpost. Die zijn ook al twaalf jaar verloofd. Zo. En om het nog leuker te maken, zijn we ook een dochter van twaalf. Nee. Ja, en dan kan ik natuurlijk niet meer. Dan, dan moet ik wel. Dat snap je natuurlijk wel. Dus Jantine, technicus en ik zijn vanmorgen naar Buitenpost en wij gaan vandaag de bruid in de jurkijzen en de grom in het pak. En dan glibberen wij naar het altaar. Dat lijkt me echt hartstikke leuk. Vind ik goed? Ja, Ik heb een heel spannend. draaiboek hier, want op een gegeven moment komt de kapper en de make-up en weet ik veel wat allemaal. Dus ik moet gewoon doen zoals het hier gaat. Maar ik ga gewoon eens even kijken. Ik ga het kunstje afkijken. Nou. Trouwen op 12.12.12. 12, 12. Wij zijn ja. zeer benieuwd op Robin vissen. we gaan je volgen in Friesland. En Peter gaat dus trouwen met Monique, met die Ede, Is it getting better? Or do you feel the same? It make it easier on now? You got someone to play. a bad taste in your mouth You act like you never Jay Blights samen met U2 en zijn zongen One. Negen minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De bezuinigingen van het kabinet in de kinderopvang gaan misschien wel van tafel. En ook de forse ingrepen in de WW, het ontslagrecht, kunnen nog worden verzacht. Dat hebben de regeringspartijen VVD en Partij van de Arbeid gezegd... tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken in de Tweede Kamer.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 Zaken. En dat zei onze verslaggever Peter Blok. Het NOS Radio 1 Journal Sport. International Nigel de Jong is met succes geopereerd aan zijn Achillespace. Middelverdel van AC Milan scheurde afgelopen weekend zijn linker Achillespace af. Jong is in ieder geval tot de zomer uitgeschakeld. Een AGO-VV heeft van de rechter vier weken uitstel gekregen om een reddingsplan te bedenken. De club uit de eerste divisie heeft een belastingsschuld van zo'n vier ton. De plassingsdienst heeft daarom het faillissement van de Apeldoornse club aangevraagd. Directeur Henk Timmer is blij met de extra tijd, maar weet dat er hard moet worden gewerkt aan een oplossing. We hebben een, een, een plan ingediend en daar hebben we, hebben we heel veel partijen voor nodig, waaronder de gemeente. En uh, daar zijn we ook volop bak mee in gesprek. Uh, we zijn met wat investeerders in, uh, aan het praten. Uh, ja, heel veel partijen, natuurlijk ook. Je hebt ook nog te maken met spelers en, en trainers en personeel. Waar, we gewoon, uh, waar het voor mij eigenlijk om ging, moet ik eerlijk zeggen. Dat je in ieder geval voor die mensen, wat we aan het begin van het seizoen ook hebben afgesproken met z'n allen jongens. Uh, als er mindere tijden zijn, gaan we ook voor elkaar door het vuur. Nou, dat hebben we nu letterlijk gedaan tot de laatste seconde. En gelukkig uh, hebben we wat respect gekregen en daar zijn we heel blij mee. Youssef el Axioui is per direct vertrokken bij SC Heerenveen. Beide partijen besloten tot een vroegtijdige beëindiging van het doorlopende contract. Marokkaanse linksback stond 2,5 jaar onder contract in Friesland. In die periode werd hij aan VVV Venlo en Breda verhuurd. Hij kwam sinds september niet meer in actie voor de ploeg van trainer Marco van Basten. Op de eerste dag van de KNLTB Tennis Masters heeft titelverdedigster Leslie Kerkhoven de tweede ronde bereikt. En daarin moet de nummer 318 van de wereld tegen Kiki Bertens, favoriet voor de titel. Bertens brak dit jaar door en we zitten nu op de wereldranglijst nummer 63. De Internationale Tennisfederatie heeft rolstoeltennister Esther Vergeer... voor de dertiende keer op rij de Tennis Award gegeven. En daarmee is ze officieus wereldkampioene. Vergeer won bij de Paralympische Spelen in Londen... voor de vierde maal op rij goud in het enkelspel. En de ITF riep daarnaast de Servië Novak Djokovic uit... tot beste bij de mannen. En bij de vrouwen werd dat de Amerikaanse Serena Williams. Michel Platini heeft zich opnieuw verzet tegen de invoering van doellijntechnologie. De UEFA-voorzitter vindt de systemen die de FIFA momenteel uitprobeert... bij het WK voor clubteams, veel te duur. Het zou volgens de Fransman 50 miljoen euro kosten... om de technische hulpmiddelen de komende vijf jaar te introduceren. Platini prefereert daarom de inzet van lijnrechters op de achterlijn. Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende is niet verrast... door de uitspraken van Platini. Ja, dat verbaast me niet dat hij uh, nog steeds bij zijn eigen idee uh, ja, blijft volhouden. dat uh, die vijfde en zesde officials, ik noem het altijd maar etalagepoppen op die achterlijn... Uh, moeten blijven bestaan. Het is natuurlijk zijn eigen plan. Uh, en uh, ja, dat zal hij met hand en tand uh, zich natuurlijk tegen andere wijzigingen blijven verzetten. Op het uh, EK bleek dat die vijfde en zesde man niet altijd goed functioneren. Bijvoorbeeld Oekraïne Engeland. Ja, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Uh, ja, dat het menselijk oog uh, kan falen... Goed, en dat, uh, ja, dat is ook, dat is als de, auto's, uh, ja, als de weg de Rome natuurlijk. En daarom verbaast het mij dat een, uh, ja, een, modor, een moderne sportbond uh, die fair play hoog in het vaandel heeft staan en zelfs propageert, ja, dat die niet meegaat met, uh, ja, met de nieuwe ontwikkelingen. Hij zegt het is gewoon te duur, want 50 miljoen euro in vijf jaar, ja, dat uh, gaan we niet betalen. Nee, dat hoeft de UEFA volgens mij ook niet te betalen. Ik denk als ze gewoon een. Uh, van doel en technologie een accommodatie eis maken. Dat betekent dat de stadions waarin de grote wedstrijden worden gespeeld... Ja, dat op moeten gaan hoesten. Daarnaast zullen er altijd ongetwijfeld sponsors zijn... die, net zoals bijvoorbeeld Omega en Psycho... die vroeger de, de, de, de tijdwaarneming voor hun rekening namen... die zullen ongetwijfeld opstaan. En nogmaals, ik denk dat het alleen maar heel belangrijk is... voor als je een fair play nogmaals propageert... en een goed en een zuiver eindresultaat wil halen... dat het ja, heel duidelijk is dat doel technologie gewoon brood nodig is. Is dit nou gewoon een ordinaire strijd tussen de FIFA en de UEFA? Nee, ik denk gewoon uh, eigenwijzigheid van, uh, van Platini... die een hele conservatieve uh, houding heeft. En die, uh, ja, die zal hij ook nooit veranderen, denk ik. Raar, toch? Want nu wordt er wat uitgeprobeerd door de FIFA... tijdens het WK voor clubteams in Azië. En dan dit. Ja, wat ze natuurlijk in Japan doen bij de WK van clubs is denk ik een st stapje in de goede richting. Doel en technologie, want ik, ja, ik blijf nog steeds zelf een enorme aanhanger van bijvoorbeeld het hokka bij tennis. Je hebt in cricket, je hebt in, in hockey heb je bijvoorbeeld ook de videoreferie. Ja, als je gewoon het afgelopen weekend in Nederland neemt bijvoorbeeld en je zou een videoreferie uh, al in de stadions hebben. Dan had de uitslag van uh, NAC, uh, NAC Breda tegen Feyenoord met de twee doelpunten van Pelle waar een overtreding aan vooraf ging. Uh, de buitenspel situatie bij ADO tegen Pexwolle, herenveen uh, roda ...de uh, strafschop bij Ajax tegen FC Groningen... ...die net buiten in het strafschotgebied uh, werd gemaakt. Ja, als je die bijvoorbeeld op een groot scherm uh, even stil kan zetten... ...en even na naar kan laten kijken... ...hadden die wedstrijden er in ieder geval heel anders uh, uitgezien. Nou, genoeg voorbeelden. Mario van der Ender heeft ze allemaal in gesprek met verslaggever Angelo Derwiel. Radio 1, het NOS-journaal.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 Sitarspeler speler Ravi Shankar is overleden. Hij was 92 en hij wordt gezien als de man die de Indiaanse muziek in het Westen populair heeft gemaakt. Hij werd vooral bekend door zijn samenwerking met Beatles-lid George Harrison. Shankar is de vader van zangeres Nora Jones en van Anoushka Shankar. Die speelt ook sitar.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 En tientallen ziekenhuizen moeten volgend jaar stoppen met bepaalde kankerbehandelingen... omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Artsen hebben die normen gezamenlijk opgesteld. Op dit moment voldoen 53 ziekenhuizen niet aan die nieuwe eisen voor behandeling van maagkanker... en 24 ziekenhuizen niet aan die voor endeldarmkanker. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het binnenland valt daaruit sneeuw, in de kustgebieden regen. In het overgangsgebied liggen de wegen rond het vriespunt en kan de vloeibare neerslag gevaarlijke ijzel opleveren. De temperatuur ligt tussen min 2 in Zuid-Limburg en 4 graden aan de westkust en de wind is westelijk en zwak of matig van kracht. Overdag houdt het oosten kans op een sneeuwbui, in het westen valt voornamelijk regen. Het wordt maximaal 1 graad in het oosten tot 5 graden in het westen. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en gaat het licht tot matig vriezen. Morgen heeft de temperatuur in het hele land moeite om boven het vriespunt uit te komen. Er waait een matig tot vrij krachtige zuidoostenwind en het raakt overdag geheel bewolkt. In de avond volgt neerslag en het kan als sneeuw beginnen, maar het gaat geleidelijk over in regen awb ah, verkeersinformatie In het hele land, behalve in het westen, is het plaatselijk glad door sneeuw of bevriezing. Files op de A7 horen richting Zaandam bij weidewarmer 5 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden, 4 kilometer. Hevert, opstaan.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 Dus, wat is uw favoriete commercial? Ga naar stergouderloekie.nl en stem. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Over elf jaar, in 2024, komt er een einde aan de Nertsenfokkerij in Nederland. De wet waarin dit wordt geregeld krijgt een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. Hans van Gerven van de SP was een van de indieners van het wetsvoorstel. In de wet is geregeld dat ze tien jaar tijd krijgen... in ieder geval tot 2024 om het bedrijf te beëindigen en iets anders te starten. En dat hebben wij gedaan omdat we op die manier ja, de ondernemers een kans geven om een ander bedrijf te starten en ze niet uit te kopen. Als je op straat kijkt, zie je ook bij de jeugd die vroeger zo antibond was, zie je ze nu allemaal met bondkraagjes lopen. Het is een heel erg populair product. Waarom is een meerderheid van de Kamer toch van mening dat daar een einde aan moet komen? Dat is allereerst het ethische aspect. Je doodt een dier voor de pels terwijl er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 En ja, onderzoeken laten toch zien dat er veel welzijnsproblemen zijn... bij het houden van een, uh, een nerts, wat eigenlijk van origine een waterroofdier is. En nu uh, hoor je ook bij de tegenstanders, onder andere van het CDA... die zeggen, ja, in andere landen, ook Denemarken bijvoorbeeld, lid van de Europese Unie... daar is het niet verboden, Wit-Rusland, Oekraïne, daar kan het allemaal wel. Dus wij gaan straks nerts kopen uit het buitenland... Nou, wij denken dat het verbod geëxporteerd zal worden. En dat er dus ook er een verbod zal komen, bijvoorbeeld in Denemarken. Ja, Dan gaan ze allemaal naar Wit-Rusland, Rusland of Oekraïne. Nou, Polen. Ik, ik denk dat er uiteindelijk een Europees verbod komt. Want de discussie speelt in allerlei Europese landen. Worden die bedrijven ook schadeloos gesteld als ze hun bedrijf moeten beëindigen? Nee, ze krijgen tien jaar de kans om om te schakelen. Nou en wat? We denken dat, dat is aan de ondernemer zelf. Dat is ook al eerder gebeurd met de vossenhouderij. Ook smart shops, coffeeshops zijn ook Dus het komt vaker voor dat bedrijven moeten stoppen om politieke redenen of omdat de wet verandert. En het is een zeer winstgevende sector. We verdienen nu een half miljoen Per jaar, per bedrijf. Dus ze hebben we volop mogelijkheden om om te schakelen. Meneer Terfstra, het CDA ziet helemaal niets in een verbod van de pelsdierhouderij. Waarom niet? Het eerste argument is dat wij niet juist vinden dat men een sector die illegaal in Nederland functioneert. dat men die gaat verbieden omdat ze luxe producten maken.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 Ons land heeft schade, de dieren hebben er geen belang bij, en de boeren ook niet. Nu is het zo dat deze argumenten misschien heel valide zijn, maar er is geen meerderheid voor. Het feit dat dat in 2024 beëindigd wordt, dat is iets waar u nog een juridisch punt ziet. Ja, de redenering is gewoon dat men vindt dat men niet onteigert, omdat het uh, pas over tien jaar gebeurt. En dat vinden wij eigenlijk een redenering die een grote rechtsonzekerheid schept. Want wie zegt mij dat de overheid niet zegt, ik ga nog op meer terreinen... Gewoon onteigenen, maar dan zeg ik het. gewoon: Het gaat pas spelen over tien jaar en dan krijg je niks. Bijvoorbeeld aanleg van een weg en een boer heeft zijn land daar. En dan zegt de overheid, ik heb die, jouw land nodig over tien jaar. Ik zeg dat jou van tevoren en daarom hoef ik niet te betalen. En hier de Nering vinden wij een ondermijning van de rechtsorde als je het een beetje ernstig zegt. Gerard Terpstra van het CDA hoorde u en daarvoor Henk van Gerven van de SP en Hans Anderinga sprak met beide heren. Of de netse houders uiteindelijk een schadevergoeding kunnen krijgen, zal te zijn tijd door de rechter worden beslist. Minister Kamp van Economische Zaken denkt dat de wet begin volgend jaar in kan gaan en hij denkt dan binnen enkele weken met een uitgewerkte maatregelen te kunnen komen. Zeven minuten over half uh, zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Uh, tegenwoordig is op elk ei een code te zien. We gaan eens af te lezen waar het vandaan komt... en hoe de legkip geleefd heeft. Misschien zit u momenteel wel lekker aan een eitje. Hoe zit het eigenlijk met de eieren die verwerkt zijn in de pasta... of in uh, koekjes of in kroephoek? Vandaag verschijnt een rapport van Foodwatch Nederland... waaruit blijkt dat er nog heel wat legbatterij eieren in ons voedsel verwerkt worden. We hebben nu contact met Bart van Opzeeland... directeur van Foodwatch Nederland... Meneer van Op Zeeland, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Sinds januari 2012 zijn legbatterij eieren verboden in Europa. Hoe kan het dat er dan alsnog dat soort eieren verwerkt worden in ons eten? En die eieren die, die kunnen nog afkomstig zijn uit landen die zich nog niet aan de Europese wetgeving houden. Maar een veel grotere kans is dat die eieren van buiten de EU gewoon geïmporteerd worden... en zo nou ja, in onze pasta en onze cakejes verdwijnen. Dus dat zijn eigenlijk mazen in de wet? De, inderdaad. De wet uh, die, die is nog niet waterdicht en dat, uh, dat moet uh, als de sodemieterij opgelost worden. Hm. Gaat het dan om een paar eieren? Uh, nee, uh, ongeveer een kwart van de eieren die wij uh, jaarlijks eten, dat zijn er 43, die worden verwerkt in producten. Dus dat zijn onzichtbare eieren, zoals we dat noemen. En voor die eieren gelden geen regels. En uh, ja, in 2007 heeft de Universiteit Wageningen hier onderzoek naar gedaan en bleek dat 95% van die eieren, uh, ja, code 3, dus... Uh, Kooieieren oh. zijn, maar dat zouden dus ook legbatterijen-eieren uit bijvoorbeeld de Oekraïne kunnen zijn. Dus verwerkte eieren in producten, dat is bijna allemaal legbatterijen-eieren? Ja, want dat ziet de consument niet. Tenzij het producten zijn waarvan de consumenten goed weten dat het uh, eieren bevat. Zoals bijvoorbeeld mayonaise. Daar zie je heel vaak op scharrel-ei staan. Maar in producten waar de consument dat niet verwachtte, gebruikt de fabrikant gewoon. Uh, Kooieieren. Ja, en, en we weten niet altijd wat we eten. Hè? Waar, waar zitten eieren uh, nog meer in? Want u gaf al aan, ja, mayonaise, dat kunnen we allemaal wel bedenken. Koekjes ook nog wel, dan maak je deeg. Waar, waar zit het nog meer in? Um, nou ja, slaaus, um, sa sandwich bread. Uh, het zit ook in producten die we niet eten, maar bijvoorbeeld in shampoo vind je ook ei terug. Dus het, het, zijn, ja, het is een legio aan producten waar je, waar je dat uh, in terug... He, Kroepoek, u noemde het net al, het, het zit in zoveel producten. Mm. En ja, onzichtbaar. En wat weten we over die, uh, wat u zegt, ja, dat zijn dan legbatterijen, uh, eieren of kooikippen die eieren leggen. Uh, is het duidelijk wat de leefomstandigheden van die beesten zijn in het buitenland? Uh, nou ja... Kijk, in Europa uh, is de wetgeving uh, vrij streng daarvoor. Zelfs toen we nog legbatterij eieren hadden. Maar als die legbatterij eieren komen uit, uh, uit landen buiten de EU, dan zijn die uh, regels veel slechter... Uh, bijvoorbeeld in de Oekraïne, maar ook als je kijkt naar Amerika, daar heeft een kip bijvoorbeeld maar uh, in een legbatterij 330 vierkante centimeter, terwijl dat uh, hier in Europa bijna 500 was. Dus ja, die condities buiten Europa zijn nog slechter. Dus ja, misschien moet je niet eens spreken van een legbatterij, maar uh, nog slechtere uh, condities voor de dieren. Ja. Ja. Nou, de reden dat ze gebruikt worden lijkt me duidelijk. Hè? De, het zal wel goedkoper zijn, zo'n ei. Ja, dat, dat is één van de redenen, maar uh, het is ook dat uh, de kans op uh, besmetting met salmonella kleiner is. Omdat nou ja. de, uh, de uitwerpsen van de kip in legbatterij uh, niet uh, aanwezig blijven, maar door, uh, ja, door de tralies heen naar beneden vallen. Ja, en wat zeggen fabrikanten er dan over dat ze ze nog steeds gebruiken? En zijn ze niet over de streep te halen? Niet over te halen om juist die andere eieren te gaan gebruiken? Nou. Um... Dat gebeurt nu niet. Dus uh, en we hebben wat geïnformeerd hoeveel fabrikanten dat uh, nu doen. En we hebben een steekproefje genomen. Nou, een aantal fabrikanten blijkt daadwerkelijk te gebruiken. Maar we denken dat op het moment dat fabrikanten verplicht worden. Uh, dat, dat ze ja, door de consument eigenlijk gedwongen worden. Want 80% van de Nederlandse bevolking wil eigenlijk, wil eigenlijk geen kooibatterijen uh, uh, eten. Mm. Dus op die manier, uh, door die transparantie af te dwingen... verwachten we dat, uh, ja, dat levensmiddelenfabrikanten zullen stoppen met het gebruik van, uh, van dit soort eieren. Ja, En hoe wilt u dat voor elkaar krijgen? Er moet dus wat u betreft op de verpakking vermeld gaan worden welk, welke eieren, welk soort ei erin zit. Ja. Inderdaad, op de verpakking moet gewoon uh, dezelfde code gebruikt gaan worden... die ook voor uh, tafeleieren geldt. Mm -hmm. uh, en dat zou uitgebreid moeten worden met nog twee extra codes. Want uh, op dit moment vind je maar vier codes op uh, de eieren... waarbij drie, code drie... ...de slechtste is, dat is ja. dan de, de, de kooie-ei. Maar het zou eigenlijk ook nog uh, voor legbatterij uh, twee codes erbij moeten komen. Dus tot en met code 5. Mm -hmm. Om te laten zien dat, dat ook in producten zelfs uh, eieren zitten... ...die uh, een slechter leefomstandigheden hebben dan wat wij in Europa toelaten. Nou, heel erg Bart van Opzeeland, directeur Foodwatch Nederland. Dank voor de toelichting. Ga gedaan.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 Madness hoorde u met o -house. Niet alleen Mark Robin Visser houdt zich bezig met 12-12-12 in Mexico. Zal het heel druk worden, verwachten ze. Luister maar, voor dadelijk. Hier zijn de verkeersinformatie, John Bakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Moest op de weg. Ja, het valt nog wel mee, hoor. Nog geen 20 kilometer file bij elkaar. Nog geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Weide-Wormer, 5 kilometer. En nog wat langer is de file op de A28 van Zwolle naar Utrecht... Tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders op deze bijzondere dag? Nou ja, er valt hier en daar wat winterse neerslag. Het kan nog wat glad zijn door bevriezing, maar dan vooral op lokale wegen. Dus echt veel invloed. Het zal het weer niet hebben op het verkeer, dus we gaan uit van een uh, normale ochtendspits. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, Marco ben Visser is anders helemaal naar Friesland geglibberd op 12-12-12. En gaat daar vandaag uh, ja. de ceremoniemeester uithangen. Nou, ik heb de papieren hier. maar En er staat het programma op. Straks komt eerst de weddingplanner. Dat is wel fijn. Want dan, uh, als, we als ik het dan niet meer weet... dan, want ik word er zelf wel helemaal zenuwachtig van. <lacht> maar terwijl het helemaal niet over... Het wordt heerlijk als <lacht> jij gaat, gaat trouwen. Ja, ik ga even vragen aan het meisje wat hier naast me zit. Zeg, hoe heet jij? Sabine. Goedemorgen, Sabine. Goedemorgen. Hoe oud ben jij? Zeven. Ik ben 43. Huh. Zullen wij samen trouwen? Nee. Oh, goed. Nou, dan hebben we dat geregeld. Wie gaat er wel trouwen vandaag? Mama? Ja, en wie, hoe heet je mama? Monique. Goedemorgen, Monique. Goedemorgen. Moeder en dochter? Ja, allebei. Echt bloedverwant, dus. Uh... Ja, en uh, we zitten hier uh, in buitenpost in, in het huis van de buurvrouw. Ja, de buurvrouw en toevallig ook nog mijn vriendin. Dus ja, dat is allemaal in één stuk heel makkelijk. Ja. En mijn man die zit uh, aan de overkant. Schuin aan de overkant. Schuin aan de overkant. <laughs> En uh, waarom zijn jullie hier eigenlijk, bij de buurvrouw? Waarom hebben jullie hier geslapen? Nou, dat weet ik niet. Nee? Nee. Daar hebben we vanmorgen toch over gehad? Mama legt het nog wel een keer uit. Nou, wij slapen hier omdat uh, mama, de jur uh, mama en papa de jurk en de uh, pak van elkaar niet mogen zien. En het is een bijgeloof. Ja. En het moet nou wel geluk gaan geven, hè? Ja, op 12.12 .12 zijn jullie erg bijgelovig. Uh, eigenlijk niet, maar alles valt elke keer op dezelfde datums. Is dat zo? Vertel eens. Nou ja, uh, de dochter is geboren op moederdag. Nou ja, dat oh. gebeurt je maar één keer eigenlijk. Een moederdagscadeautje? Ja. ja. Om de zes jaar is je jarig dan, dus ja. Op moederdag en dat is gewoon een trots om te vieren. Jullie zijn twaalf jaar geleden verloofd? Ja. Uh, we waren uh, ontiegelijk gelukkig. We zagen elkaar toen. en ja, We hadden zoiets van, we gaan verloven. En uh, daarna wouden we eigenlijk gaan trouwen. Alleen, daar zijn ontiegelijk veel rare redenen tussen gekomen. Ja. Meer overlijden. En, uh, van mijn schoonmoeder namelijk. En de kinderen die we gehad hebben, die ook uh, halfgeboren zijn... en eentje die is overleden daarvan... De andere is in de zijn in de baarmoeder overleden. Dus jullie hebben in die twaalfjarige verlovingstijd heel veel... Jullie zijn drie kinderen kwijtgeraakt? Ja. En een schoonmoeder? En een schoonmoeder. En mijn schoonvader was al vijftien jaar geleden... Uh, is met uh, de, het uh, jaarlijkse... dat mijn, uh, dat mijn partner... Uh, ja, uh, zing het maar. Was, <laughs> toen mijn partner vijftien was... Ja. toen. Uh, ja heeft hij te horen gekregen. Toen uh, kreeg hij te horen s'avonds uh, dat zijn ja. vader was overleden. Dus ja, allemaal op vroeg stadium. Kortom, het kwam niet van trouwen. Nee. En nu ineens? Is het dan zover? Ja, wij zijn er ontiegelijk blij mee. <laughs> Want ja, we hadden het met een low budget geprobeerd... om het anders voor elkaar te krijgen. Ja. Want jullie hebben het niet breed? Nee, we hebben het absoluut niet breed. Nee. We zitten bij de schuldsanering... En, uh, en dankzij allerlei sponsoren en via de voedselbank enzovoorts... Ja. gaat er nu een groot feest plaatsvinden? Ja. Uh, met echte servetten? Met echte servetten? <laughs> echte servetten. Oké, okay. weet je wat? We gaan eventjes, want ze bent hartstikke zenuwachtig, ik zie het ja, gewoon rijden. Ja, ik ben het. Het is echt. verschrikkelijk. Ik ga straks eventjes de schouders masseren en dan wachten we op de weddingplanner. Oh, lekker, dat vind ik En dan wel. komt het allemaal goed, Monique, echt waar. Oké. Okay. Ja? Vertel het niet tegen mijn partner. Nee, maar. ik zeg niks. Het blijft onder <laughs> ons. Oké. Okay. Tot straks. Tot straks en sterkte met de zenuwen. Het is tien minuten voor zeven. Over een paar minuten begint in Mexico de dag van de maagd van Guadalupe. In de hoofdstad Mexico-stad zijn er zes miljoen pelgrims bij elkaar... om het feest van La Guadalupana te vieren. En omdat het de twaalfde van de twaalfde 2012 is... zijn het er nog meer dan gebruikelijk. Correspondent Kees Zoon in Mexico-stad. Kees, um, vertel eens, wie was de maagd van Guadalupe? Uh, nou ja, dat was de maagd Maria... Uh, ...die uh, verschenen is aan de indiaan Juan Diego. Voor het eerst gebeurde dat op 12 december al in het jaar 1531. Uh, daarna gebeurde het nog een paar keer. En bij de laatste keer uh, is haar verschijning de, als een afdruk in zijn uh, omvraagdoek uh, blijven staan. Nou, dat werd al gauw een, een, een, een heilig uh, symbool... Uh, de plek waar het gebeurde werd een betervaarswoord en dat is echt uitgegroeid tot het belangrijkste betervaarswoord van uh, heel Latijns-Amerika. Ja. Een van de bijnamen van de maagd van, van Guadeloupe is dan ook koningin van Amerika. En hoe wordt deze Maria-vereering uh, gevierd? Wordt het, wordt het een feest? Ja, het is een, een, een gigantisch feest. Uh, op dit moment uh, is het, het, het grootste deel van het noorden van de stad één uh, mensenmassa. Is, is een een, mensen uh, een, een compleet tentenkamp ook, uh, want mensen blijven overnachten om uh, in, in de ochtend uh, de eerste plekjes uh, in de rij uh, naar binnen uh, naar de, in de basiliek uh, te kunnen veroveren. En uh, ja. Het feest is nu uh, in eerste instantie begonnen met het zingen van liederen in de kerk. En dat gaat iets, uh, iets, iets vrolijker toe dan, uh, dan in bijvoorbeeld Nederlandse kerk. Uh, het is aan de ene kant wel plechtig, maar het zijn bijvoorbeeld allemaal bekende artiesten die, uh, die, die uh, min of meer vrome liederen zingen... Uh, om, om haar in het zonnetje te zetten. Mm -hmm. en, en dan staan uh, de aanwezigen en klappen in de handen, of gaat het zover niet? Ja, ja, ja, dat, uh, ja. dat, gaat, uh, dat gaat er heel vrolijk aan toe, hoor. Okay. En, nou. uh, in, in het, het komt eigenlijk pas op gang uh, in, in de ochtenduren en dan uh, gaan de meeste mensen... Uh, of de meeste mensen die daartoe in staat zijn uh, op de knieën over het uh, grote plein... Uh, naar de, naar de basiliek toe. Oei, als, okay. boer, als boetedoening. Uh, ja, er zijn er uh, in, in de loop van de dag uh, al een paar honderd behandeld door de, door de medische dienst. Ja, dat die doet, het, lijkt mij ook wat. Maar, hoe ver is dat? Kees? Op je knieën naar de kerk? Nou, dat is toch gauw een uh, 400-500 meter. Zo. Ja, en doet... de, meeste, de meeste vrome, die uh, gaan dan ook nog, uh, daar zit naast de basiliek, is een, is, een, is, een, is een kleine berg en bovenop staat een tempeltje. En uh, ja, die mensen die gaan dan ook nog de trappen uh, op. Maar goed, als dat leed eenmaal geleden is en de, de boetedoening achter de rug is, dan, dan wordt er echt gefeest. Uh, want dat zijn uh, mensenmassa's met uh, opgefleurd door de dansgroepen, uh, muziekgroepen. Kijk, dan gaat het uh, echt los. Ja, ja. dit echt uh, en we wachten dit natuurlijk... een verjaardagsfeest. En we wachten nog altijd op de eerste, het eerste Twitterbericht van Pontifex, hè? Ja, de pauze heeft aangekondigd uh, dat hij uh, ook van zich zal laten horen en uh, dan wel op een hele moderne manier. Hij zal uh, morgen, op vandaag dus uh, bij jullie uh, om, om 12 uur, uh, middag uur, uh, zijn allereerste tweet verzenden ter ere van, uh, van de maart van Guadeloupe. Dus dat is een, uh, een, een wereldhumeur. Nou, dat wordt wat, Kees. Dankjewel. En, en uh, ga je zelf ook nog uh, feesten vandaag? Ja, ja, ja. Ik Dacht ga ik wel. er straks nog even in. Goed. Kees Zoon in Mexico-stad, dank je wel. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Als eerste gemeente in Nederland komt Amsterdam... met een radicaal anti-blow-beleid voor jongeren. Vanaf 1 januari geldt in de hoofdstad een blow-verbod op schoolpleinen... en mogelijk binnenkort ook in speeltuinen, schrijft de Telegraaf. Leerlingen die op school worden betrapt met een joint... kunnen een boete, een traject bij bureau HALT... of een alternatieve staf krijgen... Mogen ze kiezen om bijvoorbeeld verplicht af te kicken? Voor scholen is een uh, duwtje in de rug, zegt burgemeester Van der Laan in de Telegraaf. Politiebonden signaleren grote onrust aan de vooravond van de vorming van de nationale politie. Onder de 60.000 politiemensen heerst onrust en verwarring over de invoering van die nationale politie per 1 januari. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn, zegt ACP-voorzitter van de Kamp in het Nederlands Dagblad. Op de datum begint de reorganisatie waarbij 25 korpsen worden omgevormd naar één landelijk politiekorps. De reorganisatie gaat de komende jaren gepaard met ingrijpende herschikking van allerlei functies en standplaatsen. Onduidelijkheid over benoemingen, verhuizingen, locaties van bureaus en overplaatsingen veroorzaken allerlei irritaties. Nou, en die worden niet weggenomen door de leidinggevende nog door minister Opstelde, zeggen de bonden in het ND. Groeiremmer maakt vrouw onvruchtbaar, meldt het algemeen Dagblad. Onderzoekers raden artsen aan om bepaalde medicijnen... alleen in extreme gevallen voor te schrijven. In het AD staat dat meisjes onmiddellijk moeten stoppen... met het innemen van groeiremmers. Terasmus MC en ook het UMC Groningen hebben onderzoek gedaan... onder honderden ex-gebruikers van het middel. En een op de drie vrouwen bleef gemiddeld 40 maanden ongewild kinderloos. De onderzoekers zijn geschrokken van die bevinding. Vooral omdat het in de jaren 70 en eind jaren 90... verstrekt werd in alle ziekenhuizen. De kosten voor het besturen van pensioenfondsen zijn de laatste jaren met 60% gestegen, meldt het Financiële Dagblad op basis van de jaarverslagen. Totale bestuurskosten van de 20 grootste fondsen zijn sinds 2008 3,6 van 3,6 naar 6,2 miljoen euro gestegen. Nou, dan moeten we nog eventjes naar Voorburg. Want daar heeft een overijverige ambtenaar een hobbelpaard op de bom geslingerd. Het speelgoedbeest staat voor een bloemenwinkel... en uh, daarom moet de bloemist belasting betalen. Op zich geen probleem, maar de winkelier wist niet wat hij zag... toen hij erachter kwam dat het hobbelpaard apart op de rekening stond vermeld. Aanvankelijk had hij het dier alweer van de stoep verwijderd, maar heeft het toch maar weer teruggezet. Het leek ons leuk als de kinderen in het dorp er in de feestmaand nog wat plezier aan zouden beleven, zegt de winkelier in de Telegraaf. Ja, daar nou heeft het toch al voor betaald. Hè? Ja, zet dan maar weer neer, ja. wat opgepakt. Op Zo dadelijk, na het bulletin van 7 uur, praten we u bij over de raket die Noord-Korea heeft gelanceerd. Een lange afstandsraket zou om een baan om de aarde worden zijn geschoten. Het gaat om een satelliet. En uh, we praten u ook bij over de kankerbehandelingen. Er komen steeds strengere kwaliteitsnormen voor de behandeling van kanker. En dat heeft gevolgen. Verschillende ziekenhuizen mogen geen kankerbehandelingen meer verzorgen. Blijf luisteren.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 Mkb brandstof, Fiscus Proof. Dit is Radio 1.